De Radio 1 Sportzomer. De de Graaf en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. De ploeg Vacances Soleil DCM geeft op de rustdag van de tour een persconferentie. Daar zijn we bij. In het Mediaforum: Marianne Zwageman, de baas van een communicatieadviesbureau. en de hoofdredacteur van Story is er Mathieu Slee. Eerst het NOS Nieuws met Martijn van Beek.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 En volgens het CBS zal dat in 2025 neerkomen op een AOW-leeftijd van 67,5 jaar. Onder de grote groep Syrische vluchtelingen die sinds maandag de grens met Turkije zijn overgestoken... bevinden zich een overgelopen generaal en enkele hoge officieren. Dat meldt het Turkse persbureau Anadolu. De afgelopen tijd zijn al meer Syrische legerofficieren uitgeweken naar het buitenland. Ze hebben de kant gekozen van de oppositie. In totaal bivakeren nu 18 Syrische generaals in Turkije. Volgens de Verenigde Naties is het aantal Syriërs dat hun land is ontvlucht... sinds april van dit jaar verdrievoudigd. Het gaat vooral om vrouwen en kinderen. Turkije heeft de meeste vluchtelingen opgevangen. Er zitten in totaal 40.000 Syriërs, verdeeld over tien kampen. Acht Nederlandse musea gaan gezamenlijk bekijken... hoe ze de bezuinigingen het hoofd kunnen bieden. De acht museumdirecteuren komen bij elkaar... in de speciaal opgerichte commissie asser -Vonk. Die gaat zich buigen over verschillende zaken, zegt directeur Weijde van de Nederlandse Museumvereniging. Het kan in de richting gaan van welke collecties horen op welke plek het, het sterkst. Uh, wat voor een soort van samenwerkingen kun je beter doen. Is dat achter de schermen of is dat voor de schermen? Waar hebben we in dit land juist behoefte aan wat we niet hebben? Uh, waar hebben we misschien wel dingen te veel van? Nou, dat zijn allemaal mogelijke uh, vragen die beantwoord uh, kunnen worden. De commissie is een initiatief van de Vereniging van Rijksmusea... en de Nederlandse Museumvereniging. De leiding van de Barclays Bank zag aanvankelijk de ernst... van het recente renteschandaal niet in. Dat heeft president King van de Bank van Engeland gezegd... tegen een parlementaire onderzoekscommissie. Daardoor was King naar eigen zeggen gedwongen om Barclays te melden... dat de Britse toezichthouder het vertrouwen in topman Bob Diamond had verloren. Diamond, die de dagelijkse leiding van Barclays in handen had... trad begin deze maand af. De Afghaan, die in januari op een militaire basis... vier Franse militairen doodschoot, is ter dood veroordeeld. De nep militair moet worden opgehangen... staat in het vonnis van een Afghaanse militaire rechtbank. Hij kan nog in beroep gaan... De man schoot op de basis op de Fransen die aan het joggen waren. Vijftien soldaten raakten erbij gewond. Voor de regering Sarkozy was de aanslag destijds aanleiding... om de trainingsmissie in Afghanistan tijdelijk stop te zetten. Door een kleine brand is een winkelcentrum in Maasluis een flink deel van de dag dicht. Vanochtend ontstond de brand in de kelder van een winkel, zegt de politie. Het was een brand in de meterkast... en die heeft voor behoorlijk wat, wat rookontwikkeling gezorgd. En er is hier wel een ventilatiesysteem aanwezig. Het gaat niet heel hard... Dus ja, het, het blijft een beetje hangen. En, maar ja, we zetten alles open. En uh, ja, zo moet de boel door gaan luchten. De brandweer heeft het overdekte winkelcentrum ontruimd. Niemand raakte gewond en de brand was snel geblust. In het winkelcentrum in Marsluis zitten 65 winkels. Het weer op veel plaatsen droog en vooral langs de kust misschien wat zon. In het oosten blijft er kans op een bui. Het is een graad of 19. Morgen veel bewolking en kans op een bui. En dan iets warmer dan vandaag. ANWW, verkeersinformatie met files op de A1 Apeldoorn richting Hengelo. Daar staat door een ongeluk voor knooppunt Aaslo, 2 kilometer. A20 in de richting Hoek van Holland rijdt het langzaam over 3 kilometer... tussen knooppunt de en de afwit Spaanse polder. En op de A50 de os daar staat tussen de knooppunten een en e ook een file van 3 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Hallo.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 Ja, het is weliswaar een rustdag in de tour. Maar niet voor onze mensen in Frankrijk natuurlijk. Nee, de wielersjournalisten kunnen mosselen eten. <laughs> bij vakantie-Vollei-DCM. Maar Guillaume, uh, valt er ook nog wat nieuws te halen daar, denk je? Ik hoop het wel. Uh, nou ja, nieuws, wat is nieuws hè? Tegenwoordig in deze Tour het nieuws, dat gaat uh, echt uh, soms sneller dan het uh, geluid uh, in de Tour de France. Dus als er ergens een nieuwtje te halen is, ja, dan, dan, dan, dan zoomt dat meteen rond. Dan weet iedereen dat. Ik kan me van deze plek waar ik nu sta, nog herinneren, een aantal jaren geleden, 2007 was het. Toen zaten wij aan de overkant op de rustdag bij Rabobank in het Mercure Hotel in Po en uh, toen was er heel wat aan de hand hè? 2007, kunnen jullie je nog wel herinneren toen was er uh, net de persconferentie geweest waar uh, Mikael Rasmussen samen met Theo de Rooij achter de tafel moest zitten en zij moesten zich daarvoor dat hele journalistenvolk moesten zich verantwoorden over wat er gebeurd was met Rasmussen, toen was het allemaal nog niet duidelijk dat hij uh, uh, gelogen had over zijn verblijfplaats en dat soort zaken en op dat moment kregen wij een telefoontje van jongens, er is wat aan de hand bij Vino Kurov, bij de ploeg van Vino Kurov uh, ga daar gauw naartoe, we sprongen in de auto we zetten de TomTom -tom aan, en toen werd eh, erbij gezegd: over 200 meter bestemming bereikt, bleek het hotel aan de overkant te liggen. En daar was die hele proef van, <lacht> van Vino Kurov net uit de tour gehaald. Uh, ja, dat, zo gaan die dingen. Uh, dat gaat allemaal zo verschrikkelijk snel. Maar eerlijk gezegd, ja, normaal gesproken op een rustdag, dan, uh, dan wordt er vooral uh, gepraat over hoe moederrenners renners zijn, wat er ze allemaal nog te wachten staat. Uh, daar komt er niet echt al te gek veel nieuws uit. Dus eerlijk gezegd, ik verwacht niet dat we heel veel nieuws uh, krijgen vandaag. Maar ik verwacht vooral verhalen van mensen die. Uh, na, bijna aan het eind van hun Latijn zijn. En gelukkig voor hun ook aan het einde van deze tour. Ja, maar er komt morgen een etappe aan, Gio. Die is echt verschrikkelijk, volgens mij. Ja, er komt morgen een hele, hele zware etappe aan. En uh, die, etappe, die etappe gaat dus over die vier klassieke calls, hè? want uh, het is echt uh, heel mooi. Dit zijn een beetje de calls van de Pyreneeën uit het verleden. Uh, we gaan eerst over de Obisque, dan de Tourmalet, dan de Aspin en dan de Pires en dan uiteindelijk afdalen in de richting van Bagnères de Luchon. En daar is dan de finish. En ja, dat is echt weer zo'n etappe waar je gewoon nu al van kunt gaan smullen. Wij tenminste, hè. Want die renners die zijn er geloof ik niet zo blij mee. Want als je die aankijkt en even begint over die vier bergen, dan zie je ze echt kijken van, oh, praat er niet over. Laat maar. Zij willen gewoon uitrusten. Ze willen met de beentjes op het bed even rustig... Hè, laptopje op schoot, koptelefoon op het hoofd... en gewoon ontspannen. Ze zijn er nu trouwens nog niet. Althans, ze zijn wel boven, maar ze zijn nog niet beneden. De renners van vakantie Vallei DCM. Maar die komen, straks komen ze één voor één naar beneden. En ja, dan moeten ze wel even met ons gaan praten... of ze dat nou fijn vinden of niet. En dan moeten ze inderdaad weer even al die verhalen aanhoren... over hoe zwaar het gaat worden de komende dagen. En hoe zwaar het de afgelopen dagen was. Is er veel pers? Ja, er, er, er is veel pers. Maar dat heeft vooral te maken dus met het, uh, hetgene wat ik al eerder heb verteld. Die mosselparty bij oh, je ja. vanavond, vanavond trouwens, ik bedoel, het is slecht voor de lijn hoor. Ik weet niet of ze er thuis blij mee zullen zijn, maar vanavond hebben we ook nog een barbecue bij Rabobank. En uh, ze zorgen goed voor <laughs> ons. Uh, het is alleen uh, niet echt goed voor de omvang. Want ja, je weet het hè, tijdens een Tour de France, uh, je doet niet meer dan in de auto springen van het hotel naar de start rijden, Van de finish weer uiteindelijk naar het volgende hotel rijden. Dus zitten, zitten, zitten, zitten de hele dag. Dus ik denk dat er wel wel een paar kilootjes aankomen Mede dankzij deze twee ploegen deze twee Nederlandse ploegen die ons even vol stoppen met eten op de rustdag. Kan jij heel goed hebben Gio Lippens. Dankjewel. <laughs> Naalden in een maaltijd. Dat is de nachtmerrie voor elke cateraar. Vandaag werd bekend dat passagiers tijdens een vlucht van Delta Airlines... de naalden ontdekten in hun sandwich. De Voedsel- en Warenautoriteit doet daar intussen onderzoek naar. Marfo is een bedrijf dat 80.000 maaltijden voor de luchtvaartindustrie... maar ook voor ziekenhuizen en het leger levert. De woordvoerder is Herman Schaap. Goedemiddag. Goedemiddag. Even voor de goede orde. U bent niet dat bedrijf die verantwoordelijk is voor deze sandwiches. U zijn niet in uw maaltijden aangetroffen... maar u weet wel een beetje hoe het werkt in uw wereld. Was u verbaasd toen u dit verhaal Hoorde. Nou ja, je schrikt wel, Wij, vanochtend uh, hoorde ik dat. En uh, ja, het kan voorkomen, maar het, het zou in principe uh, wel voorkomen kunnen worden. Hoe dan? Nou, in principe moeten maaltijden altijd, uh, die kunnen via metaaldetectie, uh, kan, je dat, kun je, kan dat eruit gehaald worden. En dan, als in een gesloten verpakking zit die maaltijd, dan, en die verpakking blijft gesloten, dus de, nadat die maaltijd afgeleverd wordt aan een cateraar of zeg maar aan een, aan een, aan een vliegtuigmaatschappij, ja, dan, dan, zou dat, dan moet het sabotage zijn. Wil je, wil dat, dan, wil dat dan, dan moet er echt naald ingestopt worden. Want ja, um, ja, je gaat, blijft natuurlijk speculeren wat hier nu precies gebeurd is. Dat kan natuurlijk iemand zijn die daar aan die, aan die band staat en die maaltijden inpakt bij wijze van, en denkt van nou, laat ik eens een keer een gekke actie uithalen. Nou, dat kan niet. Dat kan niet. Als het goed is, kan het. Dat, ik kan alleen maar vertellen over hoe het bij ons gaat en hoe het meeste productiebedrijven gaat. Uh, daar worden maaltijden die worden dus in, die worden gekookt, die worden op een gegeven moment uh, opgemaakt hè, op een bord of, of in een bakje. Uh, dat wordt gesieeld, dat wordt gesloten en gaat vervolgens door de maaltijd, door, door de metaaldetectie. Ja. Uh, en uh, nou, alles waar uh, een speld in zit of een schroefje of iets van met een splintertje, dat wordt, uh, dat, dat wordt er uitgegooid. Ja. Dus, dus laten we zeggen, die controles zijn streng genoeg, zegt u eigenlijk. Ja, als je metaaldetectie gebruikt, dan is dat in, in, in principe onmogelijk... tenzij er naderhand, maar dan moet je de verpakking openbreken, uh, er iets in stopt. Mm -hmm. Dus dat zou dan in dit geval gebeurd moeten zijn. Uh, het is al gesield, iemand heeft het dan toch opengemaakt en er iets uh, in gestopt, in dit geval ja, naalden. Als, als er dus gebruik gemaakt van metaaldetectie. Ja. Um, nou produceert u dus voor de luchtvaart, heb ik gezegd, ook nog voor andere takken van sport. Uh, maar dat bedrijf waar het hier om gaat, dat Kate Gourmet... Uh, dat is de keteraar. Wat, wat is eigenlijk het verschil? Een cateraar is iemand uh, of is een bedrijf wat uh, de maaltijden uh, aan boord zet van de vliegtuigen. Uh, dus de, vlieg, de, de, de, de vliegtuig uh, moet op een gegeven moment voorzien worden van maaltijden. Maar niet alleen met de maaltijden, maar ook de drank en alle andere spullen. Dat doet de cateraar die zet dat aan boord. Vroeger uh, bereiden de cateraars ook maaltijden en salades en broodjes en sandwiches. Maar dat wordt veelal wordt dat ingekocht. Dat, dat doet u bijvoorbeeld? Ja, nou, ik wij maken alleen maar de warme maaltijd. Oké, okay, maar die levert u en dan, dan die ketera die zet dat in dat vliegtuig. Ja, en, en, en de, op kleine gedeeltes, hè, dus, dus dan een aantal dingen worden nog zelf geproduceerd, als salades. En het kan best zijn dat hele luxe broodjes en zo voor business class Dat die nog zelf bereid worden op een, op een bij een cateraar. Ja, want ik kan me voor zo. Dit is het, het slechtste wat je kan hebben, natuurlijk als bedrijf in deze branche. Dat is vreselijk, dit is heel erg. Dit is, uh, kijk, uh, dat is de reden ook waarom. Uh, uh, ...de meeste bedrijven, alle bedrijven in deze branche... ...buitengewoon zorgvuldig zijn... ...met de controle op hun, op hun producten. Ja, en uh, om een voorbeeld te geven... ...het is... Uh, de, de, de, ...de mensen kunnen ziek worden van maaltijden... ...dus verkeerde maaltijden eten... ...dus als het microbiologisch besmet is... ...of, uh, nou ja, je kunt uh, glas scherfjes... ...of, of, of... of uh, ...weet je, daar heeft de, heeft de voedingsware ...uit een buitengewoon uh, streng protocol voor... Elk bedrijf moet voldoen aan de wijze van produceren als het over maaltijden gaat. En uh, daar worden bedrijven ook op, op, op gecheckt. Ja. Uh, maar dan kan het fout gaan een keer. Ja. Nou ja, goed. We, nogmaals, we, we gaan ook niet speculeren wat er hier dan gebeurd kan zijn. We moeten dat onderzoek eerst maar afwachten en hopen dat dat dan uh, daar uh, duidelijkheid in uh, brengt. Fijn dat we weer van de telefoon komen, Herman Schaap van Marfo dus in Lelystad En voor de goede orde nog maar een keer. Dat is niet het bedrijf waar die maaltijden zijn aangetroffen met die naalden erin. Radio 1 Sportzone. Ja, dat was fantastisch. De vind ik ik hem ook. 1994, dacht ik toch dat dit een hele andere band was, sorry Jurgen. Pato Banton, Baby Comeback. We gaan de, het mediaforum doen, dat doen we vandaag met de hoofdredacteur van Story, Mathieu Slee. En met Marianne Zwageman, de baas van een... Mediaadviesbedrijf, zo heet het officieel. Uh, nee, communicatiebureau. Communicatiebureau. Ja. Uh, was ooit betrokken bij de oprichting van uh, van Pond ook. Uh, nou, dat is even om jullie neer te zetten. En Eva Wiesing is ook aangeschoven van de uh, economie redactie van het ROS uh, journaal. Uh, we gaan beginnen namelijk over de, de cijfers uh, van uh, de ja de cijfers, zou ik het dan onder je bierig willen noemen. NOS meldde gisteren 1 op de 3 allochtonen tussen de 15 en 25 is werkloos. Baseerde zich daarbij op cijfers van het Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling Forum. En econoom en RTL 4 eh, eh, journalist Matthijs Bouwman heeft daar kritiek op. En heeft daar een blog over geschreven. Eh, over het feit dat het journaal, maar ook RTL Nieuws en NRC... dit persbericht van Forum eh, eigenlijk niet klakkeloos hadden mogen overnemen. Eh, Eva, even Matthijs Bouwman. Die zegt dat niet 29, maar 10,5% van de allochtonen jongeren werkloos. Is. Daar zit nogal verschil tussen. Daar zit heel veel verschil tussen. En of dat laatste waar is, dat weet ik niet. Het, wer het werkloosheidspercentage onder allochtone jongeren is 29 procent. Dat is geen cijfer dat Forum bedacht heeft. Dat is een cijfer van het CBS. En dat klopt. Het, het punt is de definitie van werkloosheid. En werkloosheid is eigenlijk... Zoveel mensen die zoeken naar een baan die eigenlijk een baan kunnen hebben. Dus mensen die naar school gaan, die vallen niet onder de werkloosheidscijfers. Dus wat dat betreft heeft Matthijs Bouwman wel gelijk. Want als je echt puur naar alle allochtone jongeren zou kijken... dan is het niet zo dat één op de drie daarvan thuis zit te wachten... Tot, uh, tot ze een telefoontje krijgen van je kan beginnen. Dat is niet het geval, want heel veel jongeren... Ga gewoon naar school. Ja, dus het zou minder ernstig kunnen zijn dan het lijkt. Ja. Zo op het eerste maar gezicht. het is wel zo dat wij natuurlijk altijd werkloosheidspercentages noemen. En als je de officiële definitie van het CBS erbij pakt... nou dat kan je niet elke keer uh, in het NOS-journaal gaan zeggen. Want dan zeg je dat, alle, dat zijn alle personen van 15 tot 64 jaar zonder werk of met werk voor minder dan 12 uur per week... die actief op zoek zijn naar betaald werk... voor 12 uur of meer per week en daarvoor beschikbaar zijn. Dus dat is een, <lacht> nogal een definitie. Dat kunt, maar er zit natuurlijk wel wat tussen. Je had iets meer kunnen zeggen ja. waardoor je een ander beeld krijgt. Ja. Ja. Want uh, ik denk dat dat... Het is denk ik hem niet te doen om, om wie dan ook... Trouwens, zijn eigen RTL legt hij ook onder de loep natuurlijk. Die hebben ja. dat ook gedaan. Uh, maar het is altijd moeilijk met die cijfers natuurlijk. Want inderdaad, zo'n zo uitleg hoort er eigenlijk wel bij. Hoort er eigenlijk wel bij, maar het is ondoenlijk om dat elke keer te doen. Dus wat wij eigenlijk altijd doen is, als we het over een werkloosheid hebben... dan zeggen we, in Nederland is 6,2% van de beroepsbevolking werkloos. En dan weet iedereen, beroepsbevolking... oh, dat zijn mensen die uh, kunnen of willen werken. Hebben, ja. Een baan zouden kunnen hebben, Je zou dus kunnen zeggen, uh, uh, 29% van de allochtone beroepsbevolking tussen de 15... en he, je, je zou het wat meer kunnen omschrijven. Er zijn wel formuleringen te vinden om dat te omschrijven, waardoor je een beetje een beter beeld krijgt van wat er aan de hand is. Want het is natuurlijk wel zo dat er veel meer jongeren naar school gaan... en dus niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt dan volwassenen. Mm. He, dus het percentage 6,2 hoef je niet elke keer helemaal uit te leggen. En wat dat betreft mm. heeft hij over jongeren wel gelijk, dat je, ja. dat, dat je dat iets meer context was wel handig geweest. Als je dat blog van hem snel leest, dan zou je ook de conclusie kunnen trekken dat hij een beetje uh, ja, bezwaar maakt op, uit het feit dat je, dat je zo'n persbericht van Forum eigenlijk zo makkelijk dan uh, in, in de journaals krijgt. Of is ja, maar dat een... is niet het geval. Je hebt het gewoon allemaal gecheckt. En, ja, sowieso ja. is het persbericht van Forum gecheckt. We hebben gekeken naar de CBS cijfers. Dus het persbericht klopt. En het persbericht staat ook, begint ook met zoveel van de beroepsbevolking is werkloos. Dus die hebben ook zich aan de officiële uh, benaming gehouden. Alleen het persbericht duurt een paar kantjes. En verderop in het persbericht gaat het niet elke keer... van de beroepsbevolking zeggen. Dus uh, de, het klopt, hij heeft gelijk. Het staat ook zoveel allochtonen... maar er staat ook van de beroepsbevolking. Dus uh, het is een kwestie van hoeveel context geef je elke keer erbij. Ja. Um, ik zou bijna zeggen, zoals... Uh, hoe heette het dat kinderprogramma vroeger ook alweer... met die man in de boksring... Peter jan Rens? Ja. Oh. Hoe heet dat ook? Oh, meneer weer? Kaktus. Oh ja, meneer Kaktus zei dan... spelende vrouw, wat hebben we hiervan geleerd? Zei hij dan tegen die andere mevrouw. Maar is dat iets waar je dan iets mee doet? nu? Nou, dit... dat, je, dat je bij jongeren... want we hebben natuurlijk ook... dit zijn gewoon de definities ook van, van Eurostad. Van de statistici van Europa. Dus wij kunnen die definitie niet gaan aanpassen. Wij gaan nu niet zeggen... jongens, het is niet 29 procent. Het is, als je gaat tellen en rekenen, mm. het is 10 procent. We houden het op die 29 procent. Er kan alleen iets meer context bij, maar straks komt het werkloosheidscijfer van Spanje weer, ja, moeten we dan weer zeggen 51% van de uh, werkloosheidscijfer onder de jongeren in Spanje... is 51% betekent dat ze niet één op de twee jongens thuis zitten te wachten. Want er zitten er ook een paar op school. Ja. Die context, je zo. gaat er ook vanuit dat er mensen zijn die begrijpen... dat, de, dat het gaat om ja. de mensen die ja. kunnen en willen werken. Nou, Dan is het bij hier, hierbij nog eens een keer goed uitgelegd. Okay. Dank je wel daarvoor. Even uh, maar we praten natuurlijk nog wel even over door... over de cijfers met, uh, met uh, Mathieu en Marian. Uh, uh, ja, wat, wat, wat vind je van dit verhaal, Marian? Nou, er mag wel iets beter opgelet worden, ook bij de NOW. Is wie de afzender is van zo'n persbericht. En een aantal weken geleden was er wat reuring, iets, iets soortgelijks... Uh, over de stress die er bij jongeren werd veroorzaakt over social media. Het werd er ook uh, volgens de critici vrij klakkeloos iets overgenomen door, uh, door de NOS en ook door andere nieuwsmedia. En uh, Forum wordt misschien gezien als een soort van onafhankelijke, onbetwiste partij. Terwijl het bijvoorbeeld een farmaceutisch bedrijf of iemand anders een persbericht uit, dan wordt het bijna per definitie wantrouwend beschouwd en wordt er nagedacht over wat willen ze hiermee... en zit er niet iets achter en werk ik niet mee aan een doel van een ander... Uh, en dat is bij Forum natuurlijk ook. Die hebben ook een bepaald doel. Dus ik denk dat daar iets kritischer naar gekeken mag worden. Vind je dat er niet kritisch gekeken is dan? Nou, wat je, wat je dus wel ziet is dat... Uh, ik, ik bedoel met alle nieuwsmedia... Hè, dat uh, iedereen gaat er wel op zijn eigen manier mee aan de haal. Hè? Dus op geen stijl werd het al snel gebracht... met een, uh, mm. een Marokkaan op een scootertje op zijn achterwiel... van uh, hola die we hoeven nooit te werken... en het is lui land hier. Dus iedereen legt het op zijn eigen manier uit. En dan mag denk ik in zijn algemeenheid bij allerlei persberichten met uit onderzoek is gebleken dat of uit CBS cijfers blijkt dat je hebt er iets gelijk. meer gekeken mag worden naar wat wil de, de brenger van dit nieuws er nou eigenlijk mee bereiken maar en dan kan je er nog is op zich wel heel Belangrijk, denk ik. En volgens mij ging het hele ja. onderwerp ook niet over één op de drie. Het onderwerp ging over de trend die gaande was. Dat ja. het er steeds meer werden. Dat was ook de kop bij ons uh, op internet. En die cijfers zijn gewoon 100% geverifieerd bij het CBS. Dus ja. uh, wij kunnen daar niks aan veranderen. Ook als we daar naar kritisch naar kijken, blijft het verhaal precies hetzelfde. Ja, maar je ziet dat ook zo'n brenger van zo'n persbericht, in dit geval Forum, kan toch door die cijfers op een bepaalde manier te brengen, een andere nuance aan het nieuws geven. En daar moeten nieuwsorganisaties wel heel kritisch op blijven. Je dus wat vind jij ervan? Ja. Ja, ik heb uh, gisteren alle naast gezien waarin het uh, bericht voorbij kwam. Het was mij uh, volkomen duidelijk uh, dat daar uh, jongeren mee bedoeld werden die uh, op zoek waren naar een baan. Uh, en geen jongeren die, uh, die aan een studie bezig waren. Ik heb ook uh, geen één moment de gedachte gehad: van... God, wat een uh, luie, allochtone jongeren. Ik dacht eerder: van ja, door de crisis dan vallen die jongeren waarschijnlijk het eerste buiten de boot. Dus um, het... Het bericht was op mij helemaal duidelijk overgekomen. Kennelijk ook zoals het door de NOS bedoeld was. Mm. Er was geen enkele verwarring. De verwarring ontstond pas toen ik uh, deze discussie hoorde. Dat ik dacht: hé, dat, van <laughs> dat ook Had ik niet het zo doen. moeten doen? Dat wel het ja. zijn. Ja. Oké, okay, nou dat is bij deze uh, uh, klaar dan. Uh, dankjewel dat je even langs kwam. Eva Wiesing ja, ja. van het NOS-journaal. Overigens, uh, over de allochtone jongeren. Sorry, dat nog je in de reden van Jurgen. Je gaat toch niet weer over die kickboxen beginnen, hè? Nee, of of nee, nee, nee, nee, nee. Badder heeft veel werk, dacht ik. <laughs> maar, <laughs> toch? Maar, wat met wel op veel overigens. Want die werkloosheid loopt enorm op. En ik zit inmiddels nu uh, twintig jaar uh, binnen het kursegment. Ik heb nog nooit een, een uh, niet-preste had. die heeft gesolliciteerd op een functie. Nog nooit. Voor de voor, voor story. Die roddelen, ja. Is het bij deze zo? een oproep? Nou ja, ik sta altijd open voor talent. En uh, het zal mijn biet wezen of iemand uit Marokko ja, ja. of uit Turkije, of ja. ja, dan ook. Dus ja. als iemand goed is, mag je zich altijd melden bij me. Bij deze, maar wel een beetje een goede telefoon met een goede lijst bekende mensen erin en zo, toch? We gaan naar de verkiezingen en wel naar een verkiezingsspotje. Luister even mee. Laat u niets wijsmaken. Deze verkiezingen gaan maar over één ding: de Europese Unie. Wie gelooft er nog in? We moeten miljarden betalen voor Griekenland. Het geeft veel te veel geld uit. Vervalste statistieken. Heel veel ambtenaren. Nu heeft Spanje onze hulp nodig. Net als Portugal en Cyprus. En straks misschien Italië. Failliete banken. Failliete landen. U mag betalen. Ja, dat was het uh, verkiezingsspotje uh, van uh, de PVV. Moet ik uh, even zeggen, het e, e, e, is eigenlijk iets langer. Dit is wel een montage. Het nog een heel eind door. Ja, ja. Maar goed, het is een beetje een idee. Ja, ja en uh, één ding is vrij duidelijk. Het gaat over Europa. Europa wordt het uh, belangrijkste verkiezingsthema van de PVV. Uh, je kijkt niet heel erg verbaasd, Mathieu Slee. <laughs> nee, en ik, uh, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik uh, uh, de sport heel erg goed uh, gemaakt vind. Ik vind het net een soort aankondiging van een speelfilm die er gaat komen... waarin allemaal spannende dingen te gebeuren staan. En uh, ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik denk dat Geert Wilders... met deze sport heel erg goed en knap inspeelt... op natuurlijk toch de onderbuikgevoelens van een groot deel van de samenleving. Dus uh, ik denk dat met wat hij wil bereiken... dat hij dat gewoon heel erg goed gedaan heeft. Denk jij dat ook, Nou, het is volgens de klassieke wetten van propagandabedrijven... is het gewoon een tien... Het is een hele goede spot, met heel weinig geld gemaakt. PVV heeft niet de budgetten die andere partijen wel hebben. Dus dat hebben ze heel knap gedaan. Hij neemt daarin toch wel een risico door het helemaal op Europa te gooien. Want dat, dat houdt de media en de politici op dit moment wel heel erg bezig. En de gewone man in de straat is er iets meer in geïnteresseerd... dan een jaar geleden. Maar nog steeds is Europa niet een onderwerp waar iedereen voor warm loopt. Dus door de islam helemaal eruit te gooien. Hij heeft één bijzinnetje waar hij zegt... Er komen vliegtuigen vol met kansloze allochtonen naar Nederland. Mm -hmm. uh, maar dat is maar één zin in een best wel lange spot. Dus hij neemt ook een risico door het helemaal op Europa te zetten... Uh, maar daarbinnen heeft hij het in de uitvoering echt uh, heel erg goed gedaan. Dat komt ook omdat hij alleen maar stelling neemt tegen iets. En andere meer gevestigde partijen willen ook altijd oplossingen brengen. Dat doet hij niet. Zijn enige oplossing is, we stappen uit de euro, we stappen uit Europa. Maar wat we dan wel gaan doen, hè, als belangrijk exportland... dat vertelt hij er niet bij. Maar het bij. is een beetje de SP die geworden. Die waren eerst ook overal tegen. Ja, die waren overal tegen. Ja. Maar ik denk dat hij het op zich nog wel beter doet. De SP bracht het nog altijd met, met, met een soort van uh, hoop en, en, en enthousiasme... van je wilt erbij horen. En hij zit heel erg op angst... Je hoort het ook die muziek eronder. Dus nou. het is echt klassieke propaganda waar je op angst gaat zitten. En, en binnen dat genre heeft hij dat heel erg goed gedaan. En dat was vroeger de islam en nu is het Europa geworden. Ja, dus het maakt dus blijkbaar niets vanuit het enige, de enige rode draad daarbinnen is gebrek aan solidariteit. Hè? Dus uh, lekker voor onszelf zorgen en de rest, uh, die moet het maar uitzoeken. Dat, uh, daar, daar blijft hij wel heel klassiek op zitten. Ja, Nou, nou um, creëren natuurlijk andere politieke partijen... ook wel dat speelruimte voor hem mee. He? Ik bedoel, alle impopulaire maatregelen die zo'n beetje worden genomen... die worden op de een of andere manier ook door andere politieke partijen... wel op, uh, op Brussel toegeschreven. Waarbij dus de sympathie bij de bevolking voor, voor Brussel niet echt heel erg groot is. Nee, dat klopt. En dat gaat Wilders nog een keer uitvergroten. Ja. Ja. Dat je inderdaad maar... het idee krijgt van... Hey, eruit. Maar jij zegt eigenlijk, Marianne, eigenlijk staat hij nu. Want hij neemt ook een gok natuurlijk. Er kunnen ook mensen zijn die zeggen: van ja. ja, maar wacht even, dit gaat zo ver over de top. Uh, nou neem ik het niet meer serieus. Nou ja, kijk, zijn klassieke achterban heeft hij opgebouwd met alleen maar tegen de islam zijn. En daar heeft hij het nu eigenlijk helemaal niet meer over. En hij is nu tegen Europa. En dat is toch een onderwerp wat nog maar ja, ten dele boeit in Nederland. Dus daarmee neemt hij een risico. En daarbinnen maakt hij dan de keuze, ondanks dat hij natuurlijk al een aantal jaren heeft meegedraaid, om niet met oplossingen te komen. wat andere politieke partijen wel doen. Maar hij gaat heel erg op angst zitten. Dat liedje eronder is ook een beetje angst. Aan jagen, een liedje, ja, Want jij ja, ja. zei het lijkt op een speelfilm... van ja, Maar is niet, het is niet romantisch... romantische van ze trouwen en, en leeft nog lang in een gelukkig speelfilm. Dus, nee, dit is de aankondiging van een soort heel de, de, wereld, uh, uh, de, wereld, de wereld vergaat. Uh, de wereld vergaat. Dus, ja. dus, en dat, daar, binnen dat genre, nogmaals, heeft hij dat heel erg goed gedaan. Daar heeft hij geen uh, overtredingen gemaakt. Heb, heb jij nog andere spotjes gezien? Want bedoel, dit is er dan één, die is net. Uh, net uh, geweest, maar we hebben het CDA nog gehad. P van de A ja, we... met het bekende eh, verhaal ja. met het kind. Ja, nou ja, ik, ik, ik moet heel eerlijk zeggen, even los van de boodschap... Uh, vind ik dit wel het meest duidelijke spotje wat er gemaakt is. Ik bedoel, ik denk uh, dat achterbanverwilders roep van... ja, dit is precies de reden waarom we op de PVV willen gaan stemmen. En met name dat, dat spotje van de PvdA was natuurlijk gewoon uh, heel erg knullig. Mm. Ik, ik bedoel, ja, op het moment dat je met je kinderen gaat rondzeulen... Om, om je partijen voor te dragen, dat vond ik niet zo heel sterk... Nee. nee. Goed, nou, uh, hier laten we het bij. Hartelijk dank voor jullie bijdrage aan dit media voor Marianne Svagerman en Mathieu Slee. Want het is half drie alweer. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Martijn van Beek. De verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar leidt ertoe... dat er over een jaar of 13 ruim een half miljoen AOW'ers minder zijn. Dat heeft het CBS uitgerekend. De daling van het aantal AOW'ers en dus van het aantal uitkeringen... komt neer op een besparing van grofweg 6 miljard euro per jaar. De Nederlandse musea gaan bekijken of ze met bepaalde activiteiten kunnen stoppen. Door bezuinigingen moeten ze het met minder geld doen en daarom zoeken ze een oplossing voor de toekomst. Een speciale commissie waarin acht museumdirecteuren zitten gaat kijken naar alle opties. De leiding van de Barclays Bank zag aanvankelijk niet de ernst in van het renteschandaal. Dat heeft de president van de Bank van Engeland gezegd tegen een parlementaire onderzoekscommissie. Door die ontkenning was de bankpresident naar eigen zeggen gedwongen om het vertrouwen op te zeggen in topman Diamond van Barclays. En onder de ruim 1200 Syrische vluchtelingen... die sinds maandag de grens met Turkije zijn overgestoken... bevindt zich opnieuw een overgelopen generaal en ook enkele hoge officieren. Dat meldt een Turks persbureau. Er bivakeren nu 18 Syrische generaals in Turkije. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. ANRB Verkeersinformatie. Er staat file op de A50, Arnhem richting Os, voor knooppunt E-Wijk 5 kilometer. Ook drukte op, de, op het alternatief, de A325, Arnhem richting Nijmegen, tussen knooppunt Ressen en de Waalbrug bij Nijmegen 2 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. In dit half uur Michael Bogert. Met hem kijken we ook alvast een beetje vooruit... naar nou wat er nog gaat komen deze Tour. Eerst eens eventjes naar de persbijeenkomst van Vacansolei DCM. DCM. De rustdag, de tweede rustdag in de Tour. De uh, eerste twee weken van de Tour zijn voor Nederland... wat teleurstellend verlopen over Vacansolei DCM. Is daar slachtoffer van? Hè? Juist de ploeg die vorig jaar opviel door het aanvallende rijden. Doet dat, uh, of kan dat, deze Tour niet? We gaan erover doorpraten met de ploegleider, Daan Luix. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat doet deze Tour met, uh, even los van de renners met de andere, de andere mensen van de ploeg? Is het zwaar? Ja, het is sowieso een hele zware Tour. En de omstandigheden hebben ervoor gezorgd dat het uh, echt een hele opgave is geworden. Uh, maar we vechten door en we gaan voor Parijs. Is die zwaarder dan vorig jaar? Uh, ik heb het gevoel, uh, op het moment dat er uh, wat tegenslagen zijn, en uh, vooral de tegenslagen die wij hebben gekend, dat dat heel veel invloed heeft op een groep. Uh, uh, dat zien we nu ook wel gebeuren. We zijn natuurlijk vier man kwijtgeraakt. Uh, eerst direct en vervolgens nog drie man indirect uh, uh, door een valpartij. Uh, Wout ligt nog steeds op de intensive care, Wout Poels bedoel ik dan. En uh, ja, dat is toch heel erg moeilijk voor een groep die hierover blijft. Ja, hoe is het met hem? Uh, nog steeds stabiel. Ik heb begrepen dat hij vanaf uh, vandaag 10 minuten uit zijn bed mag en op een stoel uh, mag gaan zitten. En voor de rest moet hij bijna plat liggen, omdat er nog anderhalve week uh, risico is dat uh, uh, hij inwendige bloedingen krijgt. En als hij inwendig zou gaan bloeden aan zijn nier of aan zijn milt, dan uh, zou er uh, geopereerd moeten worden. Op welke manier heeft uh, die ernstige val impact gehad op jullie ploeg? Ja, we hadden natuurlijk de Tour afgestemd voor het eerst zolang wij een ploeg hebben. En dat is pas 3,5 jaar op één renner. We zouden alles voor Wout doen in het klassement. We hebben dat nooit gecommuniceerd omdat we Wout de druk niet wilden geven. Maar daar was het team wel omheen gebouwd. Dus in de eerste week hebben we ook niet meegesprongen. Dat was voor ons heel vreemd. Want normaal gesproken zijn wij een vaste waarde bij de eerste ontsnappingen. Maar we zeiden we gaan geen energie verspillen voor ritten die zeker uitkomen op een mastersput. We hebben Wout uit de wind gehaald met z'n allen. Uh, en het allerlaatste 25 kilometer voordat de bergen begonnen is Wout gevallen. En dan zie je gewoon dat een groep in één keer, uh, ja, noem het onthoofd of noem het uh, aangeschoten. Uh, ja, we zijn niet stabiel, we zijn niet meer compleet. En dat, dat merk je elke dag in onze groep. Ja, dat, dat gaat ook om mentaal, neem ik aan. Ja, natuurlijk gaat het ook om mentaal. Uh, bij de valpartij destijds tegen meer dan 70 kilometer per uur. Uh, zijn ze gevallen tegen... Uh, of, sorry, ik ben even afgeleid. Boven de 70 km per uur zijn ze gevallen. En er lag zes man van ons bij. Uh, waarvan uh, vier nu uit koers. Ja dat, dat, dat, ja, dat kun je niet zomaar wegpoetsen. Dat kun je niet zomaar opvangen. Uh, dat, is, dat is lastig. Ja, kunt u ons meenemen naar zo'n avond aan tafel? Hoe, hoe werkt dat dan? Ja, dat was voor ons heel erg hectisch. Wout is natuurlijk uh, na de finish naar het ziekenhuis gegaan... Uh, in eerste instantie eh, krijg je dan bericht, ja, drie gebroken ribben. Nou, dan zuchten we eigenlijk allemaal een beetje. Dat klinkt heel vreemd voor iemand die niet fietst. Maar ja, als bij ons een sleutelbeen breekt of iemand breekt zijn, zijn, zijn arm... dan heb je allemaal zoiets van nou, opereren. En na tien dagen zit hij meestal weer op de fiets. Alleen, toen kwam al van, ja, er is iets misschien met zijn nieren. En dat, dat, dat heb ik in eerste instantie alleen met de dokter gedeeld... omdat het toen nog onzeker was. Maar toen het helemaal duidelijk werd dat eh, Wout eh, een barst in zijn nier had... een barst in zijn mild... Drie gebroken ribben en gekneusde longen. Uh, als je dat in de, in de groep deelt, en dat, dat moet je dan ook doen... dan, dan is het heel erg moeilijk voor zo'n groep. Verzorgers, mechaniciëns die al jaren hem kennen en jaren met hem werken. Renners die met hem getraind hebben. Renners die uh, bijvoorbeeld aan Rafa Vals is meegegaan... om Wout Poels hier in het hogeberg te steunen. En uh, die heeft zich de eerste week alleen maar opgeofferd voor Wout. En die heeft in één keer zoiets van, ja, hier, hier zit ik dan. Uh, wat, wat, wat nu? En dan probeer je zo'n renner een alternatieve route te geven, nieuwe doelstellingen te geven. Maar dat is gewoon heel erg moeilijk. Ja. Even psychologie van de koude grond. Je kan dat, dus, je kan dat ook omdraaien natuurlijk. Zeggen van nou, we, we doen het vanaf nu dan voor Wout of zoiets. Of is dat te naïef gedacht van mij? Ja, maar, maar je kunt niet in één keer van een renner die normaal gesproken ondersteunend is uh, aan de kopman. In dit geval hadden we dat echt zo geregeld. Om dan in één keer te zeggen, nou dan ja. moet jij vandaag maar even want Die staat inmiddels op drie kwartier. Ja. Ja, en dat heeft hij ook nog nooit gedaan. Dus je kunt een uitgebalanceerd team waar er in één keer vier van wegvallen, dat vang je niet op. Hè. We hebben twee renners die zouden normaal gesproken Olympische Spelen tijdrijden doen. Dus die moeten bij onze tijdritten doen. Ja, er komt nog een tijdrit aan. Ja, ik zou niet weten, maar wie? We hebben nog vier man, laat ze een rondje rijden. Maar dat zijn gewoon niet de mannen die bij de eerste twintig gaan rijden. Terwijl Lasten en Westra verster waren. zijn. Ja. Maar bijvoorbeeld Johnny, die, die heeft volgens mij al weken geleden aangekondigd van uh, die rit naar Ritnavoort. Daar, daar ga ik alles op zetten. Maar ja, we, we hebben hem bijna niet gezien. Ja, toch is Johnny wel heel erg goed. Alleen gisteren hadden we echt afgesproken, er moet iemand mee. Nou, er was geen één ontsnapping weg uh, zonder iemand van ons. Alleen ze bleven 60 kilometer koersen. Dus op een gegeven moment had Raffel met een groepje van 6, 15 seconden. En ik geloof dat die 20 kilometer op 15 seconden hebben gezeten. Ja. Nou, normaal gesproken is dat in 5 minuten tijd krijgen ze een half uur bij wijze van spreken. Ja, nu helemaal niks. Uh, en ze bleven net zo lang rijden tot ze terugkwamen. Uiteindelijk rijdt er een groepje weg zonder iemand van ons. Maar dat komt natuurlijk ook. Wij hebben maar twee of drie man die ja. nog kunnen sprinten ja. om, om in die ontsnapping te zitten. Kortom, u verwijt... Omdat je natuurlijk u, weer een aantal mensen mist. U, u verwijt renners dus niks? Nee, ik verwijt absoluut geen enkele renner iets. Uh, Rob Ruig uh, was van, van zijn schouders tot zijn enkels onder de pleisters. Omdat overal schaafvonden zaten. Westerval drie keer. En de derde keer was gewoon fataal voor zijn heup. Uh, Larsson lag in dezelfde sloot, in dezelfde valpartijs als Wout Poels. Ja. Ja, ik, ik kan het daar niet over mijn hart voor krijgen van... jongens, stap eens op en ga eens verder. Uh, ik vond het al erg genoeg dat Wout uh, heeft besloten... om uh, eerst op zijn fiets te stappen en dat wij hem afgehaald ja. hebben. Want dat ja. had desastreuze gevolgen kunnen hebben. Ja. Kenny van Hummel uh, was gisteren de achtste Nederlander die de Tour moest verlaten. Een dag eerder toonde hij zich nog uh, zeer strijdbaar. Al miste hij die inzet wel een beetje bij zijn ploeggenoten. Als je mee wil zitten en diegene die mee wil zitten, die moet dan ook mee zitten. Ik, het is wel moeilijk om maar vijf man uh, dat voor elkaar te krijgen. Ja, maar we zitten ook mee. Met vier. Precies. Met twee in vier. Nou ja, precies. Dus dat uh, is toch wel een klein stukje kritiek die we ons uh, mogen toerekenen. En uh, daar, ga, daar moet over gesproken worden. En uh, daar gaan we ook wat doen. Ik, uh, ik draai mijn ballen er ook af in het begin. En er zijn er toch een paar die dan toch uh, te veel schrik hebben voor die eerste helling. En uh, ja, goed, ik heb. Ik heb net zoveel schrik voor die helling, maar ik ben er wel voor de ploeg. Dat was duidelijke taal van uh, Kenny van Hummel, zo kennen we hem. Uh, Daan Luijks, herkent u die kritiek wel? Ja, natuurlijk. Hij had het gisteren over Rafa Vals. Rafa Vals uh, gaf aan, ik heb last van mijn knie. Uh, Kenny uh, zat in zijn oortje te roepen van Rafa, je moet nou mee. Ja, Rafa was er niet. Uh, ja, Rafa loopt hier nu rond, helemaal en We zijn aan het behandelen om te proberen om de fiets te houden. Uh, ik kan het zijn emotie begrijpen als hij over de streep komt. Uh, maar, maar we moeten wel alles in acht nemen. Kijk, en Kenny is niet precies op de hoogte van welke renner wat mankeert. Uh, dat, dat is onze taak en dat hoef ik niet iedere keer uit te leggen. Maar als een renner aangeeft, dat kan echt niet. Ja, dat kan niet echt niet. En hij is dan teleurgesteld dat er iemand mee zit omdat hij mee wilde zitten. Uh, maar de Tour is de Tour. En als het niet kan, dan kan het niet. Dus uh, als er enigszins iemand zou zijn die niet zijn best doet... dan uh, zullen wij die zeker aanspreken. Maar dat kan ik op dit moment niemand verwijten. Nee. Is het al een moment voor evaluatie en bijvoorbeeld om te kijken naar eventueel een volgende toer... om dan een andere strategie weer te hanteren of toch hier voorlopig gaan vasthouden met een kopman... en een ploeg die daar in dienst van staat? Ja, dat was voor ons de allereerste keer. Dus zeker zullen we daar de tijd voor nemen om te bezien of we volgend jaar niet gewoon ouderwets moeten zeggen... nou jongens, we gaan met negen man en we zien uiteindelijk wel wie er dan vooraan staat. Aan de andere kant moeten we ook niet vergeten, we hebben Parijs-Nice gereden. Een klein stukje met deze strategie wordt Westrouw het tweede we hebben uh, een ronde van Italië gereden waar ook heel veel sporters die op een gegeven moment zeiden goh jullie vallen minder aan was Er was maar één die steeds mee zat was Keis en de rest draaide om een paar fa ja, favorieten van ons nou mm -hmm. ja, uiteindelijk wordt wel Thomas de Gent derde naar Giro en wint de Koningin En dan is iedereen alles vergeten wat ervoor zat. Dus ja. soms moet je dat risico nemen. Ja, nou nemen we het risico en het loopt gewoon helemaal fout. Nou ja, ik denk dat je dan gewoon even stil moet blijven zitten... en volgende, uh, volgende doelen bepalen. Ja, en Wout Poels, even heeft, heeft los van die, die val, afschuwelijke val... Uh, die was ontzettend in vorm. Hè? Ik bedoel, daar hadden jullie nog hoge ogen mee kunnen scoren. Daar hebben we niks aan. Dat weet ik ook ja. wel, dat als-als, maar... Ja, Wout was vorig jaar natuurlijk in de Ronde van Spanje echt een revelatie bergop. Wout heeft het in zich om, om bergop met de beste van de wereld mee te kunnen. Wat heel weinig Nederlanders kunnen, heeft hij wel. Hij is ook nog explosief en er kan goed aankomen. Um, Wout hebben we echt alles op gezet om hem langzaam langzaam goed te krijgen voor de Tour. We hebben alle ritten verkend, hij wist wat er kwam. Uh, ja, we waren er klaar voor. Alleen dit heb je niet in de hand. En nogmaals, wij zijn best gewend dat er iemand op zijn kokosnood gaat, zoals wij dat zeggen. Maar dat het dan met zessen tegelijk is, ja, daar hadden we niet geen rekening mee gehouden. Dank, dank dat, uh, dat u even aan de telefoon wilde komen. Dan luik zoals dat van vakans Soleil, Radio 1, la radio, complètement No stress.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 Babysitter circus. Everything's gonna be alright. Het is alle hens aan dek voor de aardappeltelers in Nederland. In deze tijd is er altijd al kans dat de aardappelziekte Vitoftora de kop opsteekt. Maar door het aanhoudende natte weer wordt dat nu extra spannend. Adrie Bosses, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Akkerbouwer in West-Brabant, voorzitter ook van de werkgroep Consumptie Aardappelen en Uien... laten we dat vooral niet vergeten, van LTO Nederland, de Land- en Tuinbouworganisatie. Even voor de leken, wat is Vitoftora voor ziekte? Ja, Vitoftora, dat is een hardnekkige schimmelziekte... In aardappelen, die eigenlijk elk jaar wel een punt van zorg is, of althans een punt van aandacht. En ja, die gedijt met name goed onder vochtige en warme omstandigheden. En ja. dat is het de laatste ja, de weken. Ja, ja. Dat, dat, is wat, dat is nu ook de, de reden waarom het, waarom het nu zo spannend is voor u en al die andere aardappeltelers. Ja, nou, wat het met name extra spannend maakt, want ja, Vitoftra is, een, zoals ik net al zei, altijd wel een punt van aandacht. Maar wat het extra spannend maakt is gewoon uh, dat uh, we de laatste weken met name door de vele neerslag en de vele wind ook uh, uh, heel weinig gelegenheid hebben om... Uh, die ziekte te bestrijden. Dat, dat, dat doen we over het algemeen chemisch. Dus uh, met een veldspuit. En daarbij heb je droge weersomstandigheden en uh, weinig wind nodig. En uh, ja, dat maakt het een beetje spannend. Dat is punt 1. En punt 2 is... die uh, schimmel, die, uh, die gedijt met name goed onder warme en vochtige omstandigheden. Dus uh, ja, die combinatie van, van die twee zaken, die maakt dat het ja. spannend is, nee. En ik neem maar, je moet er snel bij zijn, want anders heeft het zich al gezeteld, zeg maar. Dan ben je dus te laat. Ja, maar uh, uh, we hebben de laatste uh, 10, 15 jaar veel onderzoek gedaan naar Vitoftra uh, in Nederland. En dat maakt dat wij eigenlijk heel goed weten hoe dat die ziekte zichzelf gedraagt. En die hebben we ook uh, gegoten in computermodellen, zeg maar. Dat gecombineerd met uh, weerwaarnemingen, dus waarnemingen van temperatuur en vochtigheid. Uh, maakt dat we heel goed de kritische punten weten. Uh, maar ja, die moet je wel goed weten te benutten. En, mm. en, en, dat, en ja, dat is dit jaar gewoon wat lastiger als in een gemiddeld jaar, zeg maar. Ja. Nou is het dus even een spannende tijd hè, hoe, dat, hoe dat gaat. Ik, ja. ik begrijp dat we morgen ineens wel weer een, een betere dag krijgen, ja, maar toch. Uh, maar, maar ik bedoel, dreigt het dat, dat er een hele oogst verloren gaat of nee, ik wil beslist niet het beeld hier oproepen dat er een noodsituatie staat te gebeuren. Uh, uh, de situatie is, is beheersbaar, uh, maar het is spannend. Uh, en uh, ja, het is met name ook een beetje de geschiedenis kennend... dat, dat, dat we zeggen in boerenwereld van al, al hens aan dek zeg maar. Mm -hmm. Maar... Uh, op dit moment hebben we een goed middelenpakket tot onze beschikking. We hebben de kennis van de ziekte, die hebben we goed onder controle. En de mechanisatie, dus de machines waarmee we de middelen toepassen... die heeft ook een hele ontwikkeling doorgemaakt de laatste tien, vijftien jaar. En dat maakt dat we wel goed geëquipeerd zijn om ja. de situatie het hoofd te bieden. Want Nederlanders blijven natuurlijk aardappeleters... dus ja. het is niet zo dat we de komende tijd geen aardappel op ons woord kunnen krijgen. Dat, dat zou mij zeer verbazen als die situatie als je zich voor zou doen. Goed. Nou, dank voor deze geruststellende woorden dan. Adrie Bosses, Akkerbouwer in West-Brabant... voorzitter van de werkgroep consumptie Aardappelen en Uien van LTO Nederland. Goedemorgen. De Radio 1 Sportzomer. Bogert aan de meet. Michael, goedemiddag. Goedemiddag. Wat doet een uh, televisie op een rustdag in de Tour? Uh, nou, ik heb vanochtend een beetje uitgeslapen... omdat het uh, vaak vrij laat is na de avond En uh, toen ben ik uh, gaan ontbijten en anderhalf uur gaan hardlopen. Uh, toen ben ik wat uh, bezichtigingen in Poog gaan doen. Je hebt hier een hele mooie gebouw, wat foto's gemaakt. En nu zit ik op het terras een uh, koude pils van 10 euro te drinken. <lacht> 10 euro? Ja, joh, Dat is wel een halve liter, hoop ik. Huh? Dat is wel een halve of een hele liter, hoop ik dan. Nee, nee, nee dat nog ineens. <lacht> <lacht> hey, ben jij uh, met, bij het lopen ook al wat uh, wielrenners tegengekomen? Ja, ik ben een paar, uh, uh, paar Fransen uh, tegengekomen en een paar renners van BMC. Kijk. En dat was het. Dus ze besteden hun tijd uh, buitengewoon nuttig natuurlijk. Ja, ja, ja. Want er staat hun iets te wachten morgen. Denk jij dat er iemand uh, het Wiggins nog moeilijk kan maken in de Pyreneeën? Ja, persoonlijk denk ik van niet. Wat, ik, uh, wat, wat misschien wel kan gebeuren morgen is dat Nibali op de laatste klim de de vol aan Ja. En dan uh, risico's gaat pakken in de afdaling naar Panjère de Luchon. Het eerste gedeelte van de afdaling is vrij lastig. Misschien dat hij daar iets, iets, iets gaat proberen. maar Ik denk zelf niet dat, uh, dat, dat er een renner bij macht is... om het hem moeilijk te maken buiten Vroom, maar die zal het niet doen. Ik hoop het wel, want het zal wel een uh, leuke situatie kunnen veroorzaken... en een leuke tv kunnen geven als uh, Nibali zou gaan... en alleen Vroom komt mee en Wickers zou moeten passen. Dan ben ik wel benieuwd wat Vroom gaat doen. Ja, dat precies. Dus dat is eigenlijk de enige manier... waarop uh, Vroom uit de tent gelokt kan worden nog, hè? Ja, ja nee, maar dan, dat zou gewoon een uh, interessante tv kunnen opleveren. Ja. Uh, we, zijn met we, we zijn met 18 Nederlanders uh, begonnen. Er zijn er ja. nog 10 over. Wat ja. moeten we daarvan zeggen? Nou, ja, dat is niet, uh, niet goed. Ik, uh, ik heb het al eerder aangegeven. Ik vind het jammer dat het gebeurt. En, uh, ja, als iemand mijn mening vraagt van ja, hoe vind je dat? Dan zeg ik, ja, dat vind ik gewoon niet goed. Nee. Het is, het is uh, heel veel. Zowat 50% van de Nederlanders stapt af. En nou, ik hoop dat Tank in de koers kan blijven. Want hij had ook al gezegd dat hij last van zijn rug had. Ja, en dat scheelde gisteren niet veel, hè? Ja, er zijn nog eentje en we zijn op de, op de helft. Ja. Het, dus heb, het, je, goed. heb jij het idee dat het een zwaardere tour is? In vergelijking met andere jaren? Nee, de tour is ieder jaar zwaar. En, en natuurlijk heb je wel eens een tour dat je denkt van oké, okay, dit is... Uh, of het weer is uh, warm. kijk, ze hebben ook nog geen echt heel warm weer gehad. Het is nu de eerste echt warme dag in de Tour vandaag. En, en ja, er zijn ook wel eens Tours geleefd dat het bloedheet was. Veel meer bergetappes. Ja, uh, soms heb je weer meer regen en, en vlakke etappes die heel uh, stressvol zijn. Dus de Tour is altijd zwaar. Je kan niet spreken van een uh, zwaardere editie uh, op dit moment. Nee, maar kan het bijvoorbeeld iets te maken hebben met de Olympische Spelen die daar aankomen? Nou, dat denk ik niet, want als je alleen maar kijkt naar de Nederlanders die zijn afgestapt, Dan zijn er twee jongens die de Olympische Spelen rijden. Ja. Dus dat denk ik denk niet dat dat er iets mee te maken heeft. Misschien wel voor een renner als uh, Kanshelara, die natuurlijk helemaal gefixeerd is op de tijdrit daar. Die uh, heeft ook nog een kindje middels gekregen. Dus ja, voor zo'n renner kan je misschien wel zeggen die is afgestapt omdat de Spelen er nog aankomen. Ja, ja de Olympische Spelen komen eraan. Ik vroeg het je gisteren ook al. Uh, Geesink uh, is, uh, nou ja, het lijkt erop dat het wat beter met hem gaat, hè? Ja. Dus dat moeten we een beetje in de gaten houden. Heb jij nog iemand daarover gesproken? Uh, nee, nee wij, wij krijgen ook alleen maar de berichten vanuit de uh, krijgen ook alleen Gebeurt maar de berichten vanuit uh, of hij lezen de berichten vanuit de pers en het schijnt wat beter gaan. Ik had wel met Leo erover gesproken, Leo van Vliet, de bondscoach. En die zei dat hij weer uh, wilde trainen deze week. Ja, ja dan uh, als hij gewoon volle bak kan trainen, dan kan alles nog goed komen om te spelen. Ja. Nou goed, 28 juli is de wegwedstrijd. Eerst morgen, maar eens even doorkomen. Het is voor heel veel renners ook echt doorkomen, hè, morgen? Ja, morgen is een echte, ik denk, de, de koninginnenrit in de Tour. De aankomst is wel niet de op, maar dat maakt niet heel veel uit. Want bovenop Pirassoude is alleen nog afdaling en dan finish. Maar het is uh, gewoon een hele lastige rit. Ik ken de rit, want in 1998 hebben we de, de, ja, dezelfde rit gereden. Precies, Toen was het was wel heel slecht weer. Maar het was uh, precies dezelfde rit. ja. En die is heel lastig, kan ik kan stellen. Nou, daar gaan we het morgen, denk ik, uitgebreid over hebben. Vind je dat goed? Dan laat ja, ik je nu goed. met rust en dan kun je lekker aan je biertje lurken voor ja. 10 euro, zei je? Ja. Nou, daar zou ik er goed van genieten. Ja, komt goed. <laughs> Oké, okay, dankjewel Michael. Hoi. hoi. hoi. Ja, nog iets meer dan een week en dan beginnen de Olympische Spelen in Londen. Veel mensen kijken uit naar de 100 meter finale met Usain Bolt natuurlijk. Maar het Olympische Basketbal is ook een publiekstrekker. Vooral als alle sterren uit de NBA komen. Ook de Amerikaanse president Obama kijkt uit naar het basketballen. Hij was aanwezig bij de oefening in het land tegen Brazilië. En hij zei dat dit Dream Team... Uh, uh, beter is dan... Uh, nee, hij zei dat het Dream Team uit Barcelona... die toen dus meededen aan de Spelen... beter is dan de selectie van nu. Misschien een beetje, een beetje om ze op te peppen. Uh, Ronald van Dam, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, vind jij dat ook? Ja, weet je, met dat soort dingen... is het altijd een beetje appels met peren vergelijken. Was uh, Pele beter dan Kruis? Kijk, dat Team, uh, dat Dream Team uit 92... Uh, voor het eerst waren toen de profs toegestaan op de Olympische Spelen. Ja, dat was wel een team natuurlijk met Michael Jordan en Scottie Pippen... die al twee keer kampioen waren geworden toen met de Chicago Bulls. En Magic Johnson, min of meer op zijn retour, maar wel vier NBA-titels. Larry Bird, die trouwens toen speelde met een rugplussuur, ook vier titels. Daar zaten nogal wat heren bij. Niks ten nadele van de mannen die nu de kleuren van Amerika verdedigen... Maar ja, en ik denk, er is maar één team, ook omdat het de eerste keer was. En dat was echt een verzameling basketballers die ze weer gaan niet kenden. Ik bedoel, de tegenstander wilde liever met die jongens op de foto, dan dat ze ze echt gingen verdedigen. Als ze zeiden, dat er gewisseld wedstrijden. iemand van, hé, hey, pak mijn cameraatje even. Ik ga zo meteen het veld in, dan ga ik Jordan verdedigen. En dan uh, maak ik er dan even een mooi tietje. <laughs> zo moet je dat ongeveer uh, zien. Ja, ja. Uh, ja nee, want dat, dat was natuurlijk een heel speciaal team, 92. hoewel die namen die er nu in zitten, uh, James, Bryant, uh, Anthony, nee, dat, dat zijn er ook niet de minsten. Nee, precies. Uh, Bryant al vijfde kampioen van de NBA. Nou, LeBron James heeft nu zijn eerste NBA-titel binnen. Carmelo Anthony, uh, Kevin Durant, Russell Westbrook, die stonden met z'n tweeën ook in de finale tegen de, tegen de uh, Miami Heat. Dus daar zit wel wat in. Maar uh, ja, voor alles is eens een, uh, een eerste keer, hè? En uh, dat was toen in 1992 of zo. Ik bedoel, die mannen die kwamen naar Barcelona, die werden in een luxe hotel weggestopt, zaten ook niet zo Olympisch dorp. En Charles Barkley die zei het ook mooi. Hij zegt van als we dan naar de, het dak van het hotel gingen, naar het zwembad, dan zag je een man met een Uzi. Een vrouw in een bikini, een man met een hoezie. Nog een vrouw met een bikini, weer een man met een hoezie. Ja, uh, die werden natuurlijk. Het was, het was, de coach zei het nog het beste. Het was alsof je met Elvis Presley en de Beatles samen op pad ging. Zo moet je het ongeveer zien. Ja, ja Sir Charles, mooi. Uh, ja. uh, Dream Team uh, 6 is dit, hè, geloof ik? Uh, ja, want nou goed, ze wonnen natuurlijk goud in Barcelona. In, uh, dat deden ze in uh, Atlanta weer, in Sydney ook. En toen ging het even mis in 2004, want toen won Argentinië het goud. En kwamen de Amerikanen niet verder dan het brons. Maar het eerst herstel kwam uh, in uh, Beijing, toen Amerika in de finale... overigens een hele leuke finale Spanje, Spanje ja. versloeg met 118, uh, 107. Ja, en, uh, ja het, er is wel wat veranderd in de basketbal. Uh, inmiddels spelen er zoveel uh, internationale spelers, ook in de NBA... dat uh, ook die andere landen die meedoen in, uh, in Londen. denk aan Argentinië, denk aan uh, Spanje... Met de broertjes uh, Gasol. Denk aan Frankrijk met uh, Tony Parker en zijn uh, maten. Ja, Natuurlijk uh, zijn ze zwaar favoriet voor het goud. Maar uh, de concurrentie uh, zal, uh, zal pittig zijn. Ja. Ja, maar jij denkt toch dat, dat dit Amerikaanse team weer goud gaat pakken op de spelen? Dat denk ik sowieso. En ik denk, ja, het zou leuk zijn als je ze als je tegen elkaar had kunnen spelen... als Jordan dan nu nog steeds gewoon de Jordan was van destijds... om, uh, om, uh, om echt eens uit te maken welk team het beste was. Maar ja, uh, Dream Team 92 is uniek. Uh, al die andere Dream Teams die erna gekomen zijn... fantastische basketbalteams misschien met uitzondering dan van 2004... toen ze echt, uh, echt even op hun dek gingen, om het zomaar even, als ik het zo mag zeggen. Maar uh, ja, dit team heeft ook weer uh, prachtige spelers in huis. En LeBron James uh, heeft er volgens mij wel zin in met die NBA-titel nu op zak... dat uh, zeg maar, dat, dat aapje is van zijn schouder, zoals we dat in Amerikaanse mooi zeggen. Dus uh, die kan uh, op weg naar zijn tweede gouden medaille. Ja. Maar dit team heeft ook wel beveiliging nodig als ik die namen zo zie... Uh, ja, die, die, die zullen ook niet ik, in het Olympisch dorp uh, nee. blijven. dat wordt alweer een leuk hotel voor, uh, voor uh, geboekt. Dus, uh, ja. Ik je zelf uh, in een hostel op Piccadilly Circus. Daar zitten niet ze aan... niet, hè, denk ik? Nee, nee, ik heb niet gehoord dat ze daar zouden zijn. Zou wel lachen, ja. we lachen zijn als je dan die Kobe Bryant ineens uit de douche ziet komt? In je stapelbed. Ja, van, wie ligt daar nou bovenin? Oh, Hé, Ko hey, Kobe. Ja. Ja. Ja. Hé, hey, uh, Ronald, dankjewel. Ronald van Damme, dames en heren, is de man die eigenlijk al die Amerikaanse sporten heel goed uh, in de gaten houdt. Uh, uh, okay. En van motorsport heeft hij ook verstand en uh, Formule 1 racen. Ja, wat eigenlijk niet, uh, Ronald. Uh, je kan je jeten nah, die nee, Olympische laat... Spelen wel gaan doen, man. Ja, nee, laat, laat het daarbij halen. Om in de en okay. Dat is uh, druk genoeg. Hoi hè. Hoi. In het uh, komende uur uh, gaan we weer even kijken bij Vakant Soleil. En hopen we contact te krijgen met Johnny Hogerland. En we vragen natuurlijk ook aan Filemon Besselink... wat hij nou eigenlijk doet op zo'n tweede rustdag. In het Nog een rustdag voor Phil. Dat allemaal straks, na drie uur. Tot zo. Gaat Luis Leon Sanchez het weer doen? Dichter Hulker Kopland is overleden. De hele zomer de mix van nieuws en sport. Spijkers op de weg, het is misdadig. En hier heb je een van de huizen die gebombardeerd is. De onrust in de ploegleiderswagen neemt toe. Luister elke dag naar de Radio 1 Sportzomer. Dit zijn onze roeisters, de vrouwen 8. Ze trainen hard om een Londen goud te halen, maar ze willen ook orgaandonor worden. Daarom registreren ze zich tijdens het trainen. Ze gaan naar jaofnee.nl op een tablet, maken hun keuze, bevestigen en geven de tablet door. Volgende na nou, nu. Heb je ook een paar minuten over om orgaandonor te worden? Ja of nee? Word ook donor op jaofnee.nl.